Of er daadwer daadwerkelijk misbruik is gemaakt van het lek is nog onduidelijk. De Oekraïne-gezant van de regering Trump is opgestapt, melden Amerikaanse media. Waarom Koert Volker vertrekt is nog onduidelijk. Zijn naam ook op in verhalen over het omstreden telefoontje van Trump... met de Oekraïnse president Zelensky. Daarin zou Trump Zelensky onder druk hebben gezet... om zijn democratische tegenstander Joe Biden te onderzoeken... De democraten in het congres bekijken of er reden is... om een afzettingsprocedure te beginnen tegen Trump. De nu opgestrapte Oekraïne-gezant is een van de mensen... die zijn opgeroepen te komen getuigen. Bijna 10 miljoen Afghanen mogen vandaag naar de stembus... voor de presidentsverkiezingen. De huidige president Ghani en premier Abdullah... zijn de grootste kanshebbers om te winnen. De Afghaanse verkiezingen worden overschaduwd door geweld. De laatste maanden waren er veel aanslagen... vooral gepleegd door de Taliban... Zij zijn tegen de verkiezingen en dreigen ook vandaag met aanslagen. De marathon voor vrouwen bij de wk Atletiek in Qatar... is gewonnen door de 25-jarige Keniaanse Ruth Ketchic. Zij bleek het beste om te kunnen gaan met de extreme temperaturen... in de hoofdstad Doha. De marathon werd vanwege de hitte s'nachts gelopen... maar toen was het nog altijd 32 graden.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 Closed, the light is on. mask of false bravado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 Stop this feeling Deep inside of me Girl, you just don't realize What you do to me When you hold me In your arms so tight You let me know Everything's alright I'm Hooked on a If I can, for sure All the good love When we're all alone Keep it up girl Yeah, you turn